Inspirar Alweer welkom bij de achtste levering, uitle aflevering van Inspiratieradio. Wij zijn Christel van Wingerden en Richard Buitenek. Vandaag hebben we een hele speciale gast, Peter Tonen. Welkom, Peter, bij deze uitzending. Hallo. Je gaat het uh, vooral hebben over uh, nou, je boeken uh, in 2012. Daar heb je echt veel kennis uh, van. Ik zeg zelf dat als ik, als ik mensen int jou inter uh, introduceer, dan zeg ik ja, hij is echt een beetje de... Goeroe tussen quotes van 2012, maar even kijken of je, of je dat zelf ook deelt in mening. We beginnen met een nummer en het leuke van deze uitzending is dat Peter zijn eigen uh, nummers heeft meegenomen. Omdat hij jarenlang DJ is geweest en tot voor kort dat nog was. Dus Peter gaat zijn eigen nummers aankondigen. Peter, ga je gang. Ja, dan beginnen we met een nummer van Prince. Uh, voor mij dé grote vernieuwer van de popmuziek in de jaren 80. En om te laten horen dat hij nog steeds leuke muziek maakt, is dat een nummer van zijn voorlaatste cd, The Word, Het Woord. Let's do something. Don't you want to go get saved? The night is calling you to act. Act upon it can't get no satisfaction if you ain't got the courage i don't know what you're afraid of i don't know what you heard. get up come on let's do something don't you want another word Tongue, and the treachery of the wicked one. Get up, come on, let's do something. Don't matter how far you have to, the truth has got to be told. No matter how shiny your lips, there'll never be streets of gold. They might try to get us crazy, 'cause they don't know what I've heard. Ooh. We got this new exaltation. Talking about the word Who's gonna save us when them spiders get next to you Spinning their spinky webs around What you do? do, do, do. Yeah, yeah. Safe out against folk and yeah. And the treachery of the wicked one Get up, come on, let's do something Get up, come on, let's do something The reason to feel this pain Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this way. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved. Peter, je bent uh, vo vooral bekend uh, vanwege je boeken die je geschreven hebt. Vertel eens daar uh, iets over. Nou, de meeste boeken gaan over wat mensen kennen als de Maya-kalenders. Bij en, ja. en mij gaat het over tijd, over wat tijd is. Ja. En dan ook nog over deze tijd. Mm -hmm. Want ik werd aangetrokken tot die kalenders 14 jaar terug of zo, omdat. Ze met hun kalenders van meer dan duizend jaar geleden deze tijd beschreven als een tijd waarin we heel materialistisch zouden worden. En dan zou alles gaan veranderen naar een nieuwe tijd. En daar zitten we dan nu, want het, ja. die kalenders die stoppen in 2012. Ja. En ja, daar gaan eigenlijk de, mijn meeste boeken over in, al, in allerlei vormen. Mm -hmm. Ik heb nu een. Um, er komt binnenkort een. Uh, even kijken, over een paar weken of zo. Een, een luisterboek ook uit voor kinderen. Dat is een verhaal voor, voor kinderen vanaf 13. Okay. Maar er komt ook een boek uit over 2012. Uh, onder meer door, uh, door tien schrijvers geschreven. Ook wetenschappelijke stukken. Oké, okay, mooi. En, ja, zo, het onderwerp trekt natuurlijk ook. Omdat we tegen 2012 lopen. Ja. En wat is nou de grootste verandering die uh, komt in 2012? <laughs> ja, volgens jou. Kort samengevat. Nou, it, it, it, Ik zie het als een, uh, een als een totale omwenteling. Dat we ja. dus veel meer van... van uiterlijke techniek ook naar innerlijke techniek gaan. Mm -hmm. Van meer het mannelijke naar het vrouwelijke. Van het uh, lineair naar niet lineair. Van meer uh, ratio naar gevoel. Ja. Uh, dat soort verschillen. Het zijn nogal ja, het zijn 180 graden omwentelingen eigenlijk. Ja. Zou dat, geldt het nou voor alle mensen, denk je? Of zijn er toch altijd mensen die daar niet in mee zullen gaan? Die, die keuze hou je. Ja. Maar de, de, de, de, ik heb het over hoe, het, hoe onze planeet die ik als een levend wezen zie, ja. die behoort tot een zonnestelsel wat behoort tot een melkwegstelsel. Ja. Dat is een ingewikkeld verhaal. <laughs> Hoe die zich evolueert tot deze nieuwe fase. Mm -hmm. en je doe ik maar mee of niet, anders ga je maar naar een andere planeet. <laughs> ja. <laughs> ja. Jij hebt uh, ambragogie uh, gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Wat is dat precies? <laughs> het bestaat niet eens meer. Menskunde. Het zit een beetje okay. tussen psychologie en, uh, en sociologie in. Dus de besturing ja, ja. van het gedrag van groepen mensen. Gedragskunde. Gedragskunde. Het is een beetje een soort uh, ja, uh, pedagogie voor volwassenen. Dus uh, hoe kan je uh, kennis overdragen aan groepen en zo. Ja. Ik heb het uh, niet helemaal afgemaakt. Ik ben uh, hele andere dingen gaan doen. Uiteindelijk grafisch ontwerpen geworden. Mm -hmm. Oké, okay, dat is iets heel anders inderdaad. Heel anders. <laughs> en, uh, vervolgens ben ik terechtgekomen op een opleiding voor Aura Reading. En uiteindelijk ook daar jarenlang docent in geweest. Ja. En dus heb ik ook eigen trainingen ontwikkeld en een eigen, ja, hoe zeg ik, consultancy begonnen. Dus ik geef okay. ook advie uh, advies en ik coach mensen. Mm -hmm. En het is vanuit dat werk dat ik me bewust word van, god, wat is toch alles aan, aan het veranderen? Is er niet iets groters bezig? Mm -hmm. En toen kwam ik bij die Maya-kalenders terecht, ja. omdat die deze tijd beschreven. Ik denk, nou, hoe kan dat nou? En daar ben ik helemaal ingedoken en daar mm -hmm. ben ik niet de enige in overigens, maar wel nee. in Nederland. Degene die het langst uh, over publiceert, ja. ja. En uh, over die uh, uh, opleiding die je allemaal gevolgd heb, heb jou dat tot dit gebracht, denk je? Of, of was het meer. Nou, ik heb ook nog eens. In, toen ik jaar of, 20, nee, oude, jaar of 22 was, heb ik twee jaar ja? lang een opleiding bij de LOI gevolgd voor schrijven. Oké. Okay. <laughs> uiteindelijk komt dan alles bij elkaar. Ja, komt alles als een puzzeltje bij vind elkaar. Ik ben zelf uiteindelijk een verhaaltjesverteller. Ik vind het leukste wat ik. Op dit moment vind ik gewoon schrijven. Ik ben aan twee, drie boeken tegelijk aan het schrijven. Een ja. artikel ook. En ook om voor een zaal mensen me een verhaal te vertellen. Mm -hmm. En het kan voor het bedrijfsleven zijn, maar het kan ook voor een, bibli in een bibliotheekpubliek zijn. Of voor een spiritueel publiek. Mm -hmm. Of voor kinderen. Dat, dat maakt me niet uit. Nee. Dus uiteindelijk vind ik mezelf, uh, ik maak wel eens de grappen, heb ik, ja, ik heb van oude mijn vak gemaakt. Een soort uh, Willem de Ridder van 2012. <laughs> ik heb het Willem de <laughs> gemaakt. En dan heb, als je ons twee bij elkaar ziet, dan, zijn wij dus, dan zitten we rustig vier uur lang in een stuk verhaal te, te vertellen. Ja. Ja. Ja. <laughs> Wat grappig dat Willem-Jan van de Wetering zich ook een uh, verhaaltjesverteller noemt. Uh, Willem-Jan lijkt in die zin <laughs> ook ja. Ja. ja, leuk. Die, ja. die, die zit ook nooit om een verhaalverlegenheid. Nee, nee, nee, dat hebben we gemerkt in de uitzending. Dat was erg gezellig ook. Hey, um, over die aura dingen. Ja. Uh, kun jij, als jij nu mij aankijkt, kun je dan een aura bij mij zien? Als ik me daarvoor open zou stellen. Maar dat kan nu niet, hè? De, daar moet ik trek in hebben. Ja, moet ook dat moet je afstemmen. Ja. Daar geef ik ook overigens een opleiding in dus ja. bij Andromeda. Ja. En want ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat kan. En mm -hmm. Er zijn hele opleidingen zijn daarin. En de mijne is de meest compacte in Europa. Hoe heet die opleiding? Het is uh, energetisch coaching. Oké, okay. hoe kunnen de mensen die opleiding bij jou We gaan volgen? Naar de, de website van Andromeda. De website van Andromeda. Dat is een van mijn uitgevers, maar ook okay. die uh, trainingen voor me organiseren. Okay. En, uh, kun jij jouw website nog even noemen voor de luisteraars? Dat is natuurlijke tijd. Natuurlijke tijd.nl. Oké, okay, dus luisteraars, uh, mochten jullie interesse hebben in de opleiding, uh, energetisch coach, of meer informatie over uh, Peter, dan kun je op zijn website kijken. Um, heb jij ook als opleiding van je grafische, uh, dus de opleiding als grafisch ontwerp, heb je daar nog iets mee gedaan? Schilder je ook nog of iets? Of, uh... ik, ik ben grafisch ontwerp geworden omdat ik schilderen leuk vond. Uh -huh. Uh, maar dat, ik noem het wel eens, het is door het grafisch werk kapot gemaakt. Omdat alles gisteren klaar moest. En daarom ben ik op een gegeven moment mee gestopt. De, de Vanwege die tijdsdruk ja, eigenlijk. Ik, ik wou mooie dingen maken. Ja. En ik heb mooie dingen gemaakt. Ik ja. heb uh, met name veel uh, gezeefdrukt. Uh, okay. Ik kom uit Utrecht en ik maakte op een gegeven moment uh, alle... Posters voor Tivoli en ook voor Muziekcentrum en ik kont weer op ze ook. Dus er hingen altijd posters van mij in de stad. Dus, Oké. Okay. is een gretig <laughs> aftrek. Uh, die werden op een gegeven moment werd de oplage verhoogd. En toen bleek dat ze ook allemaal verkocht werden. Echt waar? <laughs> dus het nee, was al een dat, succes dan. nog steeds het leukste wat ik gemaakt heb. Ja. Nee, ik deed meer dingen. Maar ik, ja, tuurlijk. uiteindelijk uh, heb ik die wereld ja, verlaten. Verlaten omdat ik die tijd struik, dat, dat Nee. Ik kan goed tegen deadlines, maar ik wil ook gewoon mooie dingen kunnen maken. Ja. Als ik een artikel moet schrijven voor een blad, dan ben ik het zo af. Ja. Maar dat kan ik in mijn eigen tijd thuis doen. Ja, je wilt niks afraffelen omdat het nee, dat, vanwege... Ik, nee, ik doe iets goed of niet. Precies. En dan, dan ja. kan ik best wel onder druk werken. Ja. In de grafische wereld, daar zit je echt met... Uh, ja, daar zit je toch met 9 to 5 druk en dan mag ja. ik s'avonds laat nog soms doorwerken. Ja, precies. Peter, uh, jij mag het volgende nummer uh, gaan aankondigen. Wat is dat volgende nummer? Dat is. Uh, even kijken. Oh, dat is, dat is een nummer van Miles Davis. Dat, ja, van Miles Davis zou ik uh, alles wel willen draaien. Maar ik heb een, een beetje een Poppy-song genomen. Het is ook een nummer van Cindy Lopper van oorsprong, Time After Time. Okay. Wauw, lekker. Peter, je hebt al een uh, aantal dingen verteld wat je zoal uh, doet. Kun je het nog een beetje, een overzicht geven wat je zoal doet uh, waar? Nou, op dit moment, um, ik, ik schrijf boeken, ik zei al, er komen weer een paar aan, Er komt binnenkort dus dat luisterboek uit voor kinderen vanaf 13 jaar, wat over de tijd gaat. En het is een spannend verhaal uh, van een kristallen schedel die gestolen wordt. En waar allemaal heel toepasselijk. De nieuwe ja, film had, van Indiana Jones. Die dat, <laughs> ik had het al af voordat het filmscript af was. Okay. Denk, het is een verhaal dat ik al twee jaar terug had. Lijkt het een <laughs> beetje... Ik heb hem in het vliegtuig gezien uh, naar Nederland. Er zijn heel maar... veel overeenkomsten met de Crystal Skulls van uh, okay. meneer Spielberg. Ja, klopt. Oh, maar, nu, maar nu gaat die schedel naar Nederland en kinderen maken er wat... Mee. En leren daar veel over, daarmee over oude cultuur, over tijd en over deze tijd en de grote veranderingen die bezig zijn, en ook over zichzelf. Um, ik heb ook een, um, er komt ook over een half jaar een boek uit over energetisch coaching, dat is, dat is een van de andere dingen die ik doe. Uh, dus ik heb een praktijk in Aura Reading en ik geef ook lessen in hoe je dat zelf zou kunnen doen. Maar mijn passie ligt bij het uh, lezingen geven over uh, de natuurlijke tijd, zoals ik het noem. Of zoals mensen het kennen, Maya-kalenders. En daar ook workshops over geven. Om daarmee te kunnen werken. Je kan ook planningen, horoscopen meemaken. Het is een macro verhaal over, over grote tot die tot miljarden jaren doorgaan. Want de Maya's hadden kalenders die tot miljarden jaren terugliepen. En het is een micro verhaal van hoe je daar je eigen levenspad mee kan maken en, en leren kennen. En, je eigen zielenpad, als het ware, kan leren kennen. Daar, daar ligt mijn, mijn passie. En daarmee kan ik ook laten zien dat dat niets toeval is. Dat die Maya's waren niet bezig met wanneer nou welke planeet waar stond. Maar eigenlijk met uh, het meten van synchroniciteit. Dus hoe tijdcycli of cycli in cycli samenvielen als een soort werken. En dat helpt je ook om uit het lineaire tijdbeeld te stappen. Want je tijd is niet alleen maar lineair. Dit uh, klinkt wat lastig. Wat, wat is lineair en wat is niet lineair? Nou, lineair is dat je vanuit gaat zoals de natuurkunde doet... dat alles begonnen is bij een Big Bang... en daarna zijn uh -huh. lijn is gaan doorlopen. Um, het nadeel van, van dit beeld van tijd... is dat je nooit in het nu bent. Want die tijd gaat maar door. Als je kijkt hoe laat het is... is het dat moment alweer voorbij. Dus het is nooit die nultijd, die stilte. Uh -huh. En als je iets werkelijk nieuws wilt creëren... dan zal je altijd de stilte moeten vinden. En als jij met... Uh, natuurlijke tijdscycli werken, dan zou je ontdekken dat het cyclisch werkt. Dus dat zijn de, de dagen, de, de, de weken, de seizoenen, die telkens terugkeren. En waarbij je telkens dat rustpunt hebt, waarop je opnieuw met een soort reflectie kan kijken naar jezelf: van hoe was deze cyclus en hoe wil ik hem als volgt verder beleven? En heeft elke cyclus dan een rustpunt, een nulpunt? Ja, uiteraard. Iedere hm. cirkel heeft een begin en een eind. Oké, okay. maar nou ja, het, meestal is het uh, begin. Van de cirkel ook meteen het einde van de cirkel. Ja? maar bij de Maya zit er nog een, een stukje ruimte tussen, geloof ik hè? Uh, nou, ik werk bijvoorbeeld met een 13-maanden kalender, 13 mm -hmm. 28 dagen. Wat met met dat is een natuurlijke cyclus. Uh, vrouwen kennen die cyclus, maar het zit ook in het is ook in, in een emotioneel uh, cyclus van de emotionele ritme. Het, het is ook de cyclus waarin alle cellen van onze huid worden vernieuwd. Het is het gemiddelde van de drie maand cycli. Um, en dan krijg je 13x28, is 364 dagen plus één dag. Dat is de dag buiten de tijd. En die, wordt, die hebben wij afgelopen zomer met, uh, nou het waren wel, hoeveel uh, mensen waren? 500, 600 mensen of zo gevierd deze keer. Uh, dat is een dag, dan moet je dus geen afspraken maken, ga je niet werken. Want tijd is niet alleen geld, want dat is het vreemde wat we er nu van gemaakt hebben. We hebben de tijd volkomen gemechaniseerd, ja. ook nog een keer. Ja. En dan kan ik nog zeggen dat ieder tijdstukje een x aantal euro waard is. Terwijl, dan, dan heb je de boel echt omgedraaid, want het enige wat gratis is, is je tijd. Ja. Dat krijg je, je wordt geboren en dan heb je je tijd van leven. Nou ja, ja. dus zover is het inmiddels gekomen. En ik pleit meer voor een natuurlijkere en ook die stilte in jezelf te vinden. En door met natuurlijke tijdscycli te werken. Bijvoorbeeld de cyclus van 28 dagen, maar ze hadden de Maya's er meer. En die Maya's hadden ook weer ergens vandaan. Uh, daar kan je meer bewust worden van je eigen plek in het grote geheel... En, en, en, en je eigen rust vinden en wat jij wilt creëren in je leven. Ik zie het echt als een belangrijk stuk gereedschap. Ik hoor je over heel veel kalenders. Hè. Uh, wat is nou de reden dat ze zoveel verschillende kalenders hebben... zoveel verschillende cycli... en dat ze niet gewoon zeggen van zoals wij één kalender en dat is genoeg? Het lijkt me ook heel verwarrend. Nee, alle, alle zaken hebben hun nou eigen. Kijk, ik heb t, de, de, de meest fundamentele kalender die Volker op aarde altijd hebben gehad, is de jaarkalender. Ja. En die is meestal bepaald door de, de maanfase. Nou, die twaalf maanden kalender is een volkomen bedacht uh, gedrog. Zoals wij hem hebben, ja. de 365 dagen. Ja, die had, nee, dat 365 kan je niks zo veranderen, maar het gaat om hoe je het, in hoeveel stuk je het indeelt. Mm -hmm. We hebben het in 12 ingedeeld. Dat is een kunstmatige constructie had ook een 10 of een 20 gekund. Ja. En dan krijg je onregelmatige maanden van 30 en 31 dagen. Hij begint op 1 januari gewoon alleen omdat in Rome destijds uh, toen de nieuwe consuls werden benoemd. Hij had ook op 1 april kunnen beginnen. Dit is een kalender dat mensen hebben niet in de gaten. Die geen ene bal met welke natuurlijke cyclus dan ook te maken heeft. Behalve dan dat hij een jaar duurt. Ja, het heeft toch te maken met de maan? Nee. Die de maan dertig dagen rond, in de uh, tijd dat de aarde om de zon draait, heeft de maan 13 keer om de aarde gedraaid. Oké. Okay. Dat is niet bedacht, dus He? dat is de kalender van de aarde. Ja, ja. En alle natuurvolken hebben ook die kalender. De, de, de, alle Indianen hadden het, van Noord naar Zuid-Amerika. De Indianen van hier, de Kelten, die, de, de druïdenkalender was dat. De Oude-Egyptenaren hadden het, de Essenen. Uh, maar alle Polynesische volken hebben het nog steeds, dus die van de Stille Zuidzee. Uh, Stille Oceaan moet je eigenlijk zeggen. En de Maya's kennen hem dus ook. En, uh, dat is een, dan heb je een regelmatige ziektes van 13 keer 28 dagen met maanden van vier keer... Zeven dagen. Uh, en dan heb je een universele standaardkalender die losstaat van welk politiek of religieus systeem dan ook. Alle kalenders, de Chinese, de Regojaanse kalender, dat is die van twaalf maanden. Joodse kalenders, de whatever. De Arabische kalenders, die hebben allemaal een spiritueel politieke achtergrond. Mm. Allemaal. Een dertien maanden kalender is gewoon niet bedacht. Nou, dat is een heel... Uh voor veel mensen toch ingewikkeld verhaal denk ik. Dus we gaan even naar muziek nee, luisteren. Ja, dit is, nee, dit <laughs> in ieder geval wat ik het over heb. En daar komen we zo over terug. Wil jij nog even het volgende nummer aankondigen, Peter? Ja, het volgende nummer, ik, ik, ik wou wat lounge-achtige dingen draaien, is van uh, Spongel of Spongel, Once Upon a Sea of Blissful Awareness. Peter, ik zou graag van je willen horen, wat, uh, wat kunnen wij nou precies met dat verhaal van 2012? Ik, uh, ik spreek wel eens mensen en dan vragen ze zich altijd af van, vergaat de wereld nou in 2012 of uh, uh, wat, wat gaat er nou gebeuren concreet? Dat is me nog niet echt helemaal duidelijk. Ja, dat wil iedereen weten. Ik, ik heb Vorige week had ik nog een interview voor de Telegraaf met die, diezelfde soort vragen. <laughs> um, en ik krijg het in mijn lezing ook voortdurend. Ja. Ik, ik begon mijn lezing altijd met uh, verhalen over natuurlijke tijd en cycli. Mm -hmm. En dan hoor je het, wat erbij hoort: is het verhaal dat kijk, die Maya's maakten klenders die tot miljarden jaren terugliepen, maar het eindigt allemaal in 2012. Mm -hmm. ja. Nou, om te beginnen, de dag daarop is er gewoon weer een dag. <laughs> ja, precies. En het begint gewoon een nieuwe cyclus. Dat ja, is al verheldering, punt 1. Want ja, heel veel mensen maar denken dat. Maar alles wat er op aan de hand is, is dat die Mayas, wat ik al zei, die, die keken naar hoe cycli in cycli samenvielen, synchroniseerden. En die zagen dat rond die tijd eh, verschillende kleine en hele grote cycli samenvielen. Een cyclus van ruim 5000 jaar, die kennen wij als de geschiedenis. Mm -hmm. En die hadden zij in een lange tellingkalender heel nauwgezet beschreven. Uh, daar kan ik zo op terugkomen. Ook een cyclus van 26.000 jaar, dat is de astronomische precessiecyclus. Ja. Uh, maar. En zo nog een paar grotere natuurlijke astronomische cycli die ja. dan samen gingen vallen. Niet alleen de Maya's hadden die datum. Nee. Tot en met de Maoris in Nieuw-Zeeland en de Zulus in, uh, in Zuid-Afrika kenden die datum. Mm -hmm. uh, en meer natuurvolkeren komen met deze einddatum aan. Alleen de Maya's hebben hem heel precies bepaald op 21 december, dus de winterzonnewende van 2012. Okay. Concreet... Is er dan ook iets aan de hand? Als je, uh, dan moet, maar dan moet ik iets over de Melkweg vertellen. Mm -hmm. dat is een hele grote, ja, vind het hele grote, heel kort? Heel, is een hele grote draaischrijf dat is heel van, van honderden miljarden sterren, ja. waarvan onze zon maar één van die sterretjes is. Uh -huh. En ons zonnestelsel is ook een soort draaischijf. En die mm -hmm. staat een beetje haaks op die hele grote schijf. En vanaf eind jaren 70 tot een eind in de jaren 2000, 2015. ...kruisen de draaivlakken van die twee elkaar van ons uit gezien in het hart van de Melkweg... ...wat een kolossaal zwart gat heette te zijn. En op 21 december 2012 staat de zon precies op dat kruispunt. Ja. En staat de, die, die hele wiebel van 26.000 jaar staat de noordaste van het verst af van het hart van de Melkweg. Dus die gaat weer terug naar het hart. Mm -hmm. En staat onze zon, dus aardezon, in het hart van de Melkweg op één lijn met Sagittarius A. Dat is de krachtigste radiobron van de hele Melkweg. Nou, dat gebeurt een beetje 16... Vorige keer dat dat gebeurde, is bijvoorbeeld iets heel raars gebeurd. Een Neandertaler uitgestorven. En dan bleven wij als één soort op twee benen met twee handen over. En in die afgelopen 26.000 jaar hebben wij dus gewoon een beetje de planeet overgenomen. En waarom die andere talen uitgestorven is een ander verhaal. Ja, en, dat is weer een apart verhaal. Dus we zitten nu weer op zo'n groot veranderingspunt. En dus jij, jij noemde net uh, het woord Sagittarius. Ik nou, denk dus, dan aan de boogschutter. Ja, Ik ben namelijk een boogschutter. Ja, Wat betekent dat voor mij? Is een, dat, als je het hart van de Melkweg wilt zien, het is helder weer. We ja? zitten hier aan zee, misschien kan je het vannacht zien. Ja? Dan, uh, ja, dan, dan, dan zie je een uitstulping in ja? een hele grote Melkweg. Ja. En dat is dat Zwarte Gat. Maar als je dan kijk je, moet je voorbij het sterrenbeeld boogschutten kijken. en daarachter vind je het hart van de Melkweg. Mm. En dat ziet eruit als een centrum van een hele grote orkaan. of van een draaikolk en de Mayas zeggen terecht. Ja. Dat het is niet alleen een Zwarte Gat. waar alles in verdwijnt. maar ook nee. al energie komt eruit voort. Okay. Dus dat Zwarte Gat genereert alles. Mm. Tot niet alleen al de sterren. Nee. maar ook de, de moleculen in ons lichaam. En daarmee komen we. Als, dat zien zij als de bron waarmee we weer op één lijn komen. Dus dat het allemaal wat uh, verdraagzamer wordt, of niet? Nou, kijk, we zitten aan het einde van hoe de Maya... Wat wij de geschiedenis noemen, dat mm -hmm. noemen de Maya's uh, de, het pad der technologie. Dus we zijn vijfduizend jaar geleden de eerste stad gaan bouwen, Uruk, in, in wat nu Irak is. Ja. En die Maya's zeggen, dan nou, wat je zaait, dat oogst je. De tijd ja. is niet lineair, de tijd herhaalt zich. En um, zij zeggen, de beschaving is daar begonnen en zal mm -hmm. daar eindigen, kort gezegd. En het pad van technologie, dat, dat, dat eindigt gewoon weer. We gaan weer naar een ander verhaal als ja. je de weg, de lijn, als je alleen maar puur met uiterlijke technologie verder zouden gaan, hebben we straks geen planeet meer. En helemaal moet niet. We dus moeten met innerlijke technologie bezig met ons bewustzijn. Mm -hmm. Ook als jij het milieu wilt veranderen, dan kan je niet alleen maar met technologie oplossen. Dan moet er van binnen moet het komen. Ja. Mentaliteitsverandering. anders heb je niks aan de glasbak. Als niemand glas in gooit, heb je er niks aan. Nee. Dus dat is de verandering. Okay. Dat we van dat dus we Uiterlijk zitten we op een soort eindpunt, anders putten we de planeet uit. Mm -hmm. dat als we puur rationeel lineair doorgaan, we zullen dus weer mogen samenwerken met de planeet. Is dat nu dan ook, uh, want je hebt nu ontzettend veel uh, rampen in de wereld. dat daar ook mee te maken? Ja, dat heeft te maken met de, de zonnevlekactiviteit. En dat komt weer door onze positie tot op zich het hart van de melkweg. Ja. In die zin heeft Al Gore voor geen millimeter gelijk. Natuurlijk nee. moeten we ophouden met het CO2-verhaal. Mm -hmm. Maar het aantal vulkanische uitbarstingen en uh, aardbevingen is... Vanaf 74 met ruim 500% toegenomen. Dit is geen uh, abracadabra, nee. conspiracy verhaaltje van het internet. Nee, het is gewoon wetenschappelijk en, bewijzen. Juist. En uh, dit is van wetenschappelijke bureaus uit Rusland en Amerika. En dit heeft niets te maken met, uh, met CO2. Vulkaanuitbarstingen nee. en weet het? Uh, vulkaanuitbarstingen en, en heeft niks met CO2 te maken. Nee. Om maar wat te noemen. Dus het, is maar niet maar het wordt wel weer... gesuggereerd. Ja, hou op. Maar dat is de is Twin Towers. Dan ja. ja. hebben ze weer iets om ons bang te maken. Ik heb, ik heb, drie jaar geleden heb ik het milieufascisme voorspeld. Dat zelfs linksregeringen linkse regeringen onze katalysatoren en al die rotzeggen aan praten. Nou word ik bijna boos. En dus <lacht> weten wat er in katalysatoren voor rommel zit. We gaan er zo even over verder praten, want dat vind ik <lacht> wel heel interessant. Maar zou jij het volgende nummer willen aankondigen, Peter? Ja, dat wordt One Giant Leap, The Way You Dream. Met de zanger van uh, R.E.M. Oké. Okay. Dat is een heel mooi nummer vind ik. Heel passende titel voor dit verhaal. Ja. love Luisteraars, uh, we zijn gewoon nog even door aan het discussiëren terwijl de muziek draait. En Peter is zeer uh, gepassioneerd aan het vertellen over uh, energiebronnen enzovoort. Helaas kunnen we daar uh, uh, niets uh, over zeggen, want we willen even door met, uh, met andere dingen. Uh, Peter, je hebt een uh, mooie prijs gewonnen en je bent voor anderen genomineerd. Welke zijn dat? Oh jee. Ik, ik vergeet dat zo. Oh, okay. ik, heb de <laughs> ik heb iets van de Frontier Award in 2003 uh, gelezen. Ja, klopt. En de, de leuke ervan is dat het de lezersprijs is. Mm -hmm. Dus je weet, uh, je weet niet waarom je hem gekregen hebt. Dat is, want er zit geen juryrapport bij. Dat is dan jammer. Maar je doet het voor lezers. En als die je uh, nomineren en als eerste uh, bovenaan de lijst zetten. Dat, dat was wel heel leuk, ja. En wat is de basis waarom je hem gekregen hebt? Uh, het blad Frontier... Dat wordt een blad genoemd dat op het, ja, het raakvlak zit tussen spiritualiteit en wetenschap. Ze hebben het over grenswetenschappen en dat is waar ik graag over schrijf. Voor mij zijn spiritualiteit en wetenschap, dat, dat hebben wij vier eeuwen geleden in de westerse cultuur uit elkaar gehaald. Mm -hmm. Hebben we geest en materie gescheiden. Hadden we de ultieme scheiding, tenminste. <laughs> uh, en ja, ik, ik probeer het bij elkaar te brengen. Ik denk dat het een niet zonder het andere kan bestaan, dat er een verwevenheid is tussen de zichtbare en de onzichtbare werkelijkheid. En als er een rode draad is in alles wat ik vertel, is het wel dat ik probeer het onzichtbare zichtbaar te maken. Door middel van woorden en beelden? Woorden en beelden, mm. daar heeft dat aura reading mee te maken, maar ook door met geometrie of met Maya kalenders duidelijk te maken dat er, dat er, dat er synchroniciteit synchroniteit bestaat, ja. dat er een achterliggend patroon in de schepping of patronen te vinden zijn en waardoor er dus een eenheid in alles zit. Wij hebben kunstmatig alles gescheiden. De, de, de, wij, wij denken dat we van elkaar gescheiden zijn. En het Westen is daar kampioen in geworden. Die is helemaal in die materie gedoken. Is super materialistisch geworden. Wat ook de bedoeling was, want dan moesten we hem leren kennen. Heeft alles uit elkaar getrokken tot en met atomen en DNA. En dan zit je op een gegeven moment aan de grens. Ja. Als valt gewoon de planeet uit elkaar. <laughs> trek, trek dat eens door, Peter. Want de volgende vraag is eigenlijk van... Um, die vraag stellen we altijd aan gasten. Wat is spiritualiteit... Nou, je hebt er volgens mij een uh, zeer belangrijke mening over. Spiritualiteit is, is, is, is jouw persoonlijke beleving uh, op deze planeet. Wij zijn allemaal spiritueel, want het zijn spirituele wezens die hier op aarde zijn om dat als mens mee te maken. Met alle pijn van de afscheiding die daarbij hoort. Dus je, je mag je, ik zeg wel eens, je mag je zijn namens God om net te doen alsof hij niet bestaat. Wat zei je nou? Je, bent hier, je, je mag je zijn namens God om net te doen alsof hij niet bestaat. Maar denk doen of hij niet bestaat. legt die eens uit. Je, je kan hier leven in de illusie van de afscheiding. Dat alle dingen losstaan van elkaar. Dat, dat met, nogmaals, met alle pijn die erbij hoort. De diepste pijn die we allemaal kennen is ook die van de eenzaamheid. Nou, Spiritualiteit is niet meer dan uh, het, het lef hebben, de moed hebben... om naar jezelf te durven luisteren en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. En dat dan in alle liefde ook te delen en op te dragen... Uh, te delen met en op te dragen een groter geheel. Ja. Punt. En de rest is, is bullshit. En de enige religie, want je krijgt dan religieuze groeperingen die ik accepteer, is die van onze moeder. Dat is moeder aarde. Dat is het en, namelijk het enige wat we als mensen delen. Wat er, de rest is voor mij ja, boekenwijsheid. En echte spiritualiteit uh, bewijst zich in vertrouwen. Niet in kennis of weten. Want dan hoef je echt niet voor op deze planeet te zijn. Nee. En vertrouwen leer je door ervaring. Dus maak het maar mee, het mens zijn, met vallen en opstaan. Precies, het is gewoon één le levensproces, één levensles. Ja. De en dat ander. is leven, en dat is, uh, ja, god. De, de, de, de. Ja. Daar kan je ook die zin ook weer heel weinig woorden aan geven. Je kan ervaringen delen. Ik, en, ik hoorde een beetje een shamanistische inslag, uh, klopt dat? Of? Ja, dat, dat heb ik wel een beetje. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik houd wel van ceremonieel omdat, en, en van shamanisme omdat daarin het onzichtbare en zichtbare via klank en handelingen uh, bij elkaar komt daarom hou ik ook van muziek dan spreekt de ziel spirit spreekt dan door mensen daarom vind ik het zelf ook leuk om samen met mensen muziek te maken want op een gegeven moment dan maak jij geen muziek meer dan maakt de muziek jou hè? heerlijk is dat hey Peter um, je bent een zeer begenadigd verteller want dat gaat uh, geen woord te, te veel helaas zit de tijd uh, weer op ik wil je heel erg uh, bedanken voor, uh, voor de komst hier naar de studio in, uh, in Zandvoort. En als laatste wil ik je graag vragen om je laatste nummer wat je hebt uitgezocht voor ons aan te kondigen. Oh ja. Gaat het het is weer een, een, een lounge versie van een, uh, een nummer van eigenlijk van uh, uh, van, van Morrison: um, het is een uitvoering van Blank and Jones van uh, Someone Like You.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 It's it all worth while someone like you keeps me satisfied someone exactly like you I've been doing some soul searching to find out where you are. up and down on the highway In all kinds of foreign lands Someone like you makes it all worthwhile Someone like you keeps me satisfied Just Just like you, baby I've been all around the world Marching to the beat of a different drum But just lately I've realized Maybe the best is yet to come someone like you makes it all worthwhile someone like you keeps me satisfied all worthwhile But someone like you Keeps me satisfied Someone exactly like you Someone exactly like you Oké, okay, lieve luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende veertien dagen. In Haarlem op dinsdag 16 september is een lezing Het Droomjuweel door Anna en Hans Korteweg. Dat is eigenlijk op, op uitnodiging van Ananda, waar ook Herman, onze, een van onze technicus, bij betrokken is. Van de Nieuwe Tijdswinkel in Haarlem. Uh, het is in de doelenzaal van de Stadsbibliotheek in Haarlem. En de kosten zijn 10 euro. Maar voor meer informatie kijk op onze website www.inspiratieradio.nl Dan is er nog in Heemstede op woensdag 1 september een, een cursus Mantra Zingen. Bij het centrum Kaska in Heemstede op woensdag 17 september. Dan is er nog in Heemstede op zondag 21 september voor de tweede keer alweer een spiritueel alternatieve beurs. Waar diverse disciplines samenkomen. Het thema van de beurs is uh, bewustzijn, locatie, ook weer Casca, en dat is aan uh, de Herenweg nummer 96, geopend van 12 uur tot 15 uur. Dan algemeen, uh, thuis via je e-mail start op maandag 22 september een eenweekse chakra kleuren experience. Zeg, uh, Richard, weet jij wat ze precies bedoelen met uh, thuis via je e-mail? Ik heb geen idee. Nee. De informatie kunt u lezen op onze website www.inspiratieradio.nl In ieder geval gaat het over het toepassen van kleur in je kleding en in je eten. En tijdens deze experience zijn er geen bijeenkomsten. De correspondentie gaat dus via e-mail. Dat is hier iets nieuws uh, kennelijk. Dus lees even op onze website wat dat precies inhoudt. Uh, de kosten zijn 20 euro per persoon. Dan hebben we nog een workshop Jantra schilderen. Een Jantra is een hulpmiddel bij meditatie. En kan gebruikt worden om gedachten te concentreren. Je kunt daardoor dus losraken van je dagelijkse beslommeringen. Het allendaagse denken. En uh, op die manier kom je dus tot rust. En die cursus wordt gegeven in uh, ons eigen dorp, namelijk in uh, Zandvoort. En... Uh, dat is op dinsdag 23 september van 1 uur s middags tot half zes. En die kosten uh, zijn 25 euro per persoon. Inclusief thee en uh, nog het een en ander wat erbij. Maar nogmaals, onze website geeft weer aan uh, hoe en wat. Mooi, tot zover de agenda. We gaan uh, de agenda afsluiten met het uh, volgende nummer van de... Uh, John St. John's, zoals we dat elke uitzending doen met Swim with the Dolphins. En daar leest Richard straks weer een prachtig gedicht voor. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van Inspiratieradio. Het uh, programma over uh, spirituele en psychologische onderwerpen, wat uh, nou Christel en ik samen met ons team uh, graag voor u uh, maken. Uh, nou, nogmaals, Peter Tonen, heel erg bedankt dat je de reis uit Utrecht uh, hier naartoe hebt uh, willen maken en willen vertellen over al je boeken en. Interessante onderwerpen. Nou, wat mij betreft hopen we je graag nog een keer uh, hier, uh, hier te zien. Ja, een uur is zo voorbij. Een uur is heel snel. Hè? Ja, is ja, veel te kort eigenlijk. Zeker voor uh, zulke sprekers zoals jij. Ja. Ik wil uh, de heren van de techniek, Rob Spruit en Herman Harms, uh, heel erg uh, bedanken voor uh, deze, wat mij betreft, een vlekkeloze uitzending. Ja, hartelijk dank Peter dat je hier was, uh, ook namens mij. Ik vond het geweldig om je te interviewen en uh, echt hele interessante informatie die ik uh, weer gehoord heb vanavond. Dus uh, dank je wel dat je er was. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, in onze volgende live uitzending is, op, uh, is zondag 28 september van 8 tot 9 s avonds weer. En in deze uitzending hebben we te gast de bekende Zandvorse Paragnos Bodhi. Dus lieve luisteraars, luister weer naar onze volgende uitzending. Oké, okay, wij zijn Richard Buitenk en Christel van Weerden. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending hebt geluisterd als wij. En uh, nou uiteraard hopen we dat u weer gaat luisteren de volgende keer. We willen graag afsluiten met een uh, mooi gedicht. En dit keer heet het gedicht De visuele Cirkel van het Beeld. Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken... ...blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd had gedacht... ...blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd... ...blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. En als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan... blijft mij overkomen... Wat mij altijd overkomt.